Van antwoord ook op TV. ZFM tekst TV op kanaal 45. 45. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.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 See a face that you recognize, yeah so hard Two minds that once were closed Now so many miles apart Time to be with me open your I'm En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Deense en Zweedse politie hebben naar eigen zeggen met de arrestatie van vijf mannen... een terreuraanslag volgens het Mumbai-scenario voorkomen. Daarmee wordt bedoeld dat de vijf zoveel mogelijk slachtoffers wilden maken.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 In Enschede is vanavond korte tijd brand geweest in een fietsenzaak naast een vuurwerkwinkel. De brandweer zag bij aankomst dat de ruimte was gevuld met rook. Het personeel van de vuurwerkwinkel bracht het vuurwerk snel naar een brandveilige ruimte. De brandweer rukte uit voorzorg met veel mensen uit. Het vuur was snel onder controle. Volgens de brandweer van Enschede is er nooit een gevaarlijke situatie geweest. Premier Poetin en president Medvedev gaan samen beslissen wie van hen in 2012 gaat meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. Dat heeft Poetin gezegd. Hij schoof in 2008 Medvedev naar voren als zijn opvolger, omdat hij geen derde termijn mocht. In 2012 mag Poetin weer wel meedoen. Medvedev heeft al eens gezegd dat hij het dan niet tegen Poetin wil opnemen. Raymond van Barneveld heeft de laatste 16 bereikt van het WK Darts van de profbond PDC. In Londen versloeg van Barneveld zonder al te veel moeite de Engelsman McDyne met 4-1. Het weer nog vannacht droog en op veel plaatsen mist. Het is 0 graden in het zuidwesten en min 10 in het noordoosten. Overdag bewolkt en nevelig, blijft droog, in het zuidwesten dooi en in het noordoosten ligt de vorst. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.